Dit is Mautschreurs met het NWS Journaal. Er is verwarring ontstaan over vrakstukken die mogelijk van het vermiste toestel van Egypt Air zouden zijn. Eerder werd gemeld dat die waren gevonden in de Middellandse Zee in de buurt van Creta. Maar de Griekse autoriteiten melden nu dat de brokstukken niet van een vliegtuig zijn. De Airbus A320 verdween afgelopen nacht boven de Middellandse Zee van de Radar. De recherche functioneert nog steeds niet goed, dat staat in een kritisch rapport dat minister van de Steur aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Stroperige overlegstructuren, gebrek aan bijscholing, oncollegiaal en onprofessioneel gedrag en het vaak ontbreken van elementaire recherchevaardigheden zijn een aantal conclusies die de onderzoekers trekken. De onderzoekers pleiten voor de oprichting van een eigen beroepsorganisatie die erop toeziet dat rechercheurs voldoende gekwalificeerd en ervaren zijn. Het RIVM gaat toch onderzoeken of de luchtvervuiling is toegenomen... sinds de maximumsnelheid is verhoogd naar 130 km per uur. De Tweede Kamer had om zo'n onderzoek gevraagd... na alarmerende berichten van Milieudefensie over de luchtkwaliteit. Staatssecretaris Dijksma wil bekijken of het verstandig is... om een maximumgewicht in te voeren voor onbemande vliegtuigjes. De VVD vroeg in de Kamer om een gewichtslimiet voor drones van particulieren... De partij denkt dat ze minder schade zullen aanrichten bij een ongeluk, omdat ze naast lichter ook kleiner zullen zijn. Luchtvaartmaatschappijen hebben vaak, steeds vaker last van mensen die met een drone het vliegverkeer hinderen. Voetbal. go Ahead Eagles heeft in de eerste finale wedstrijd van de playoffs thuis in Deventer met 4-1 gewonnen van de Graafschap. In de andere finale, om een plaats in de Eredivisie, won NAC thuis met 2-1 van Willem II. In de strijd om een laatste ticket voor Europees voetbal... hebben Heracles en Utrecht en Almelo met 1-1 gelijk gespeeld. Het weer, nu nog op de meeste plaatsen droog... later vannacht meer bewolking en lichte regen. Minima rond 10 graden. In de loop van de dag meer zon. Het wordt 14 graden op de wadden tot 19 graden in de rest van het land. En dit was het. Zin in Zandvoort? Zandvoort? ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1166 hier op ZFM Zandvoort...